Awb Verkeersinformatie file door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Bildhoven en Utrecht Veemarkt, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. 4 mei vandaag, de dag dat iedereen, en dus ook wij, het heeft over oorlog en vrede. We gaan het hebben niet over toen, maar over nu. Zijn er nogal vijanden? En zo ja, weten we wie uh, dat zijn. Of uh, waar ze zitten. Een vijand zonder naam, onbekend en niet te zien. Troskamerbreed over hoe veilig is het in de wereld en hoe veilig kunnen we het maken. Daar gaan we over praten met... Aan tafel bij ons de oud-secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop-Scheffer, ook oud-minister van Buitenlandse Zaken. Nu onder meer docent in Leiden, nog steeds ook lid van het CDA. Goedemorgen, meneer de Hoop-Scheffer. Goedemorgen, nog steeds lid van het CDA. <laughs> bij deze vastgesteld. En ook bij ons aan tafel Frank van Kappen. Ooit als topadviseur werkzaam bij de Verenigde Naties. Oud-marinier, nu onder andere adviseur van de NAVO. Vooral ook Eerste Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen, meneer van Kappen. Goedemorgen. En uw luisteraars kunt ons natuurlijk... Uh, Via de radio horen, helaas zijn wij vandaag, omdat wij in Den Haag zitten, niet te zien op Politiek 24. Ja, en dan kijken we zoals altijd in de zaterdagkranten, maar er is één onderwerp... wat de zaterdagkrant niet echt qua nieuws heeft gehaald... omdat er vannacht een brief kwam van staatssecretaris Wekers van Financiën... een brief over uh, het misbruik maken, het frauderen van toeslagen van uh, Bulgaren. Een hele grote kwestie. En we gaan dus even op de actualiteit in. En dat doen we met Emiel Roemer, uh, de fractievoorzitter... en partijleider van de SP. Meneer Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Een uh, brief van de staatssecretaris, vannacht gekomen. Uh, ja. Wij hebben hem wel eerder gisteravond nog kunnen horen in één uh, Vandaag, waarin hij zei dat van die fraude van die Bulgaren... van die toeslagen van ons, daar heb ik uh, nimmer iets uh, van geweten. Dat heb ik pas gehoord toen ik daarvoor het eerst... in het nieuws bij Brandpunt iets over vernam. Um, ja, en dat is het eigenlijk. En het tweede punt was dat uh, hij uh, zegt dat wie het wel iets eerder wist... dan hij uh, toevallig de vicepremier was...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 Ja, dan is dat op zich al, al heel ernstig en getuigt dat van een enorme knulligheid. Zijn eigen ambtenaren zeggen overigens dat ze het wel allemaal wisten. Een ander ministerie zegt dat ze het allemaal wisten. Maar bovendien, eh, nog niet eens heel erg lang geleden, heeft het Abfa Cabo heeft een zwart boek aangegeven met tal van voorbeelden van, eh, van fraude. Dus ze hadden het eh, moeten weten. En eh, kijk, en de, de staatssecretaris zegt ook van... ik had het allemaal eerder willen weten. Ja, dat vind ik ook wel een knulligheid. Nee, die had dat moeten weten. En, eh, dus, dus ja, hij heeft het er allemaal niet beter op gemaakt. Dan ja. zin. Dus hoe uh, moet ik uw reactie samenvatten op grond van deze brief? De zaak is hiermee afgedaan of de zaak is hiermee erger geworden? Geeft u me aan welke uh, lijn u kiest. Nou, hij is er uh, zeker niet minder erg op geworden, omdat het toch heel veel vragen oproept. Hij gaat bijvoorbeeld helemaal niet in op het zwartboek, wat ik al zojuist genoemd heb. Dat is natuurlijk heel raar. Uh, ambtenaren zeggen dat hij het absoluut wist. Nou, hoe kunnen zijn ambtenaren zeggen dat hij het wel wist? En hij zegt van, nee, maar alleen op het ministerie van binnenlandse Zaken wisten ze wat. Het zegt wat over de verhouding in het kabinet als de minister van, uh, van Sociale Zaken als je het al uh, meer dan een maand uh, schijnt te weten... Uh, waarom weet dan de, minister, de staatssecretaris van Belastingen... die daar verantwoordelijk voor is, waarom weet hij dat dan niet? Het, het levert nog meer vragen op dan dat hij heeft, uh, heeft opgelost. Dat dus ja, is er uh, zeker uh, niet uh, beter op geworden. Uh, ja. uh, is het niet eigenlijk gewoon ook een, een politiek uh, handigheidje... om in dit geval als VVD-staatssecretaris... Uh, een Partij van de arbeid winstman bij te halen in de brief... namelijk door ook te zeggen dat hij het eerder wist... Dan, uh, dan hij zelf? Ja, dat is het zeker. Wat is dat zeker? Wat bedoelt u? <laughs> dat is zeker een handigheidje die, uh, uh, die ze naar mijn idee ook gewoon heel bewust erin gezet hebben. Ja, en wat uh, daarmee, daarmee maak je de verantwoordelijkheid van beide partijen groot en daarmee acht je de kans dat er een uh, motie van wantrouwen het zou halen in de Kamer, maakt die gewoon een stuk kleiner. Dus dat is eigenlijk een, uh, een reddingspoging voor het kabinet als ik u zo in alle eenvoud versta. Ja, zo voelt het wel. Zo voelt het absoluut. Kijk, dat is natuurlijk ...waar heel veel mensen terecht heel veel schande van spreken. We, we praten niet over iets kleins. Als wij welke vorm van toeslagen of uitkeringen dan ook... ...als wij daar draagvlak voor willen houden... ...dan willen mensen één ding zeker weten... ...en dat is dat het geld op de goede plek terechtkomt. Dat is de enige manier om solidariteit in stand te kunnen houden. Het gaat voor alles, ontwikkelingssamenwerking, uitkeringen, maar ook toeslagen. En als het dan in zo'n grote uh, mate gefraudeerd kan worden... ...en uh, het kabinet in welke vorm of welk ministerie of dan ook, wist dat al geruime tijd. En ze hebben er nauwelijks wat aan gedaan. Ik bedoel, van die fraude die nu boven tafel komt... ...is dus meer dan de helft de afgelopen anderhalf jaar heeft dat zich voorgedaan. Is dus in de tijd ook van dit kabinet een heel groot gedeelte... Ja, daar kun je niet wegkomen met ze. Ik had het eigenlijk wel willen weten, maar ja, zo kan mij het geen. Jammer dan. Dit, ik vind het echt dat ze daar veel te gemakkelijk vanaf eh, brengen en dat de knulligheid veel te groot is. Knulligheid. U vindt de brief maar zo zo. Uh, de positie van de staatssecretaris zou je zeggen is in het geding en misschien ook wel van het kabinet. Geeft u maar aan. Is er sprake van enige reden tot gevaar voor een bewindsman of het hele kabinet in deze? Nou, kijk, je moet natuurlijk nooit echt hard vooruit lopen op het debat wat gaat komen. Maar dat uh, de staatssecretaris een zeer pittig debat in het vooruitzien heeft, dat is absoluut waar. Ja. Uh, dit, is, uh, dit, dit is niet iets kleins waar we het over hebben. Ja, de telegraaf schrijft vanmorgen Bekers vecht voor zijn politieke bestaan. Ik denk dat dat de juiste samenvatting is. Dus u zegt... Dat hij er hard voor vecht en dat hij in het Kamerdebat zal moeten blijken of de Kamer het vertrouwen er wel of niet in houdt. En uh, uh, ik vind het wel zo zuiver om uh, die afweging uh, uiteindelijk te maken in, uh, in het Kamerdebat. Nadat we horen weer de hoor hebben toegepast. Oké, okay, meneer Roemer, uh, dank u wel en nog een uh, goed weekend. Dank u wel, u ook. U luistert naar Trotskamerbreed. U hoorde zojuist SP-leider Roemer. Bij ons in de studio Frank van Kappen. VVD-senator en partijgenoot dus van Frans Wekers. Uw reactie op, uh, op deze kwestie, meneer van Kappen? Nou, Ik vond eigenlijk dat uh, de heer Roemer wel een paar hele belangrijke punten noemde. Dat is namelijk, je moet niet vooruitlopen op het debat. En ten tweede, dat gebeurt dat, op 14 mei, he, dat debat. Uh, ja, dus we moeten even afwachten hoe dat debat verder loopt. En ten tweede, wat hij ook zei, is belangrijk. En dat is dat, uh, dat, dat staatssecretaris wekers een eerlijke kans moet hebben. en hoor en wederhoor. en hoor en wederhoor is een kernbegrip. Um, en dat gaat plaatsvinden in de Tweede Kamer. Daar hoort dat ook thuis. Ja. En waar het om gaat, goed, is, is niet zozeer de schuldvraag. Uh, of de verantwoordelijkheidsvraag. Natuurlijk is wekers verantwoordelijk voor wat er gebeurt in zijn beleidsgebied. Ja. Maar het punt is als je, of het verwijtbaar is dat hij het niet wist. Of dat hij het wel wist. Nou, ja. dat, dat zijn de stukjes van de puzzel die, die op dit moment op tafel gelegd moeten worden. En dat, dat debat zal plaatsvinden in de Tweede Kamer. Ja, 14 en daar bij. wordt het oordeel geveld. Ja, maar goed, uh, ook aan tafel uh, Jaap de Hoop Scheffer. Uh, Oud uh, minister van Buitenlandse Zaken ook. Ook heel lang in de Tweede Kamer gezeten. U heeft misschien gisteren ook wel gezien dat Frans Wekers al uh, op televisie uitlegde... wat er volgens hem aan de hand was, nog voordat hij de Tweede Kamer informeerde. Uw reactie daarop? Laat ik allereerst zeggen dat ik niet zoveel heb toe te voegen uh, in politieke zin aan wat de heer Van Kappers juist zei. De, dit moet in een Kamerdebat worden uitgemaakt. Wat wist de wel, wat wist hij niet? Genomen. Wat had hij wel moeten weten, wat had hij niet moeten weten. Maar het feit dat de Frans heeft is. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat vind genomen. ik niet de meest handige manier van opereren naar de Kamer toe. Uh, want je moet natuurlijk altijd proberen de Kamer niet bij voorbaat uh, tegen het Harnas te jagen. Uh, door voor een camera te gaan zitten. Uh, maar nogmaals, dat maakt mijn afweging. Uh, mijn politieke afweging ten aanzien van het uiteindelijke lot van Frans Wekers... niet anders, dat gaat de Kamer uitmaken. Hij moet de volle gelegenheid hebben zich te verdedigen. Hoor en wederhoor, zo hoort het. En dat maken we niet in de radiostudio uit... maar dat maakt de Tweede Kamer uit met het, met het kabinet. Ja, dat is duidelijk, maar tot slot wat dit betreft nog even. Uh, het is altijd ingewikkeld voor een politicus... Uh, om die verantwoordelijkheid voor al die mensen... die op een departement werken te dragen. En altijd komt de ultieme vraag... Uh, had je het allemaal moeten weten? Moet een politicus, moet een minister, moet een staatssecretaris... in principe alles weten? Nee, hij kan niet alles weten of zij. Ja. Dat is volstrekt onmogelijk. Alleen ons systeem werkt zo dat hij wel, in dit geval... hij wel politiek verantwoordelijk is. Ik wil er wel even bij zeggen dat ik het niet zo netjes vind... Hmm. Uh, in dit hele debat van die ambtenaren dat ook zij de publiciteit zoeken. Uh, nou losheven, helemaal los van de inhoud. En, en of het nou wel waar is of niet waar is wat ze zeggen. Daar heb ik geen oordeel over. Hmm. Maar het is incorrect dat een ambtenaar, die ambtenaar is... de media zoekt om te zeggen wat mijn politieke baas zegt is niet waar. Ja. Dat vind ik eerlijk gezegd ook niet kunnen. Een ambtenaar zou altijd loyaal moeten zijn toch, aan zijn minister. Daar is hij ambtenaar voor. Uh, hij hoort niet in de publiciteit te treden met standpunten. Dat dus, hoort hij aan zijn bewindspersoon over te laten. Dus dat maakt het voor wekers niet makkelijker. Want terecht zal de Kamer natuurlijk vragen aan de staatssecretaris... hoe zit dit... Maar mijn opvatting is uh, dat het geen pas geeft dat ambtenaren op deze manier in de buurziteit treden. Ja. Dan nog even een, een, een facet wat Kees net ook al even besprak met Roemer. Uh, het, uh, het feit dat er nu ook een partij van de arbeid minister bij betrokken wordt. Hè. Het, het zou een klein opzetje kunnen zijn om daarmee uh, een eventueel motie van wantrouwen bij voorbaat uh, uit te sluiten. Is Kijk, de, de politiek inderdaad zo handig? De brief is geschreven uh, uh, altijd, want we hebben een eenheid van regeringsbeleid... Uh, namens het kabinet. Dus die brief uh, die vannacht gestuurd is... Die valt evenzeer onder de verantwoordelijkheid van alle andere bewindslieden, inclusief de minister van Sociale Zaken. Uh, met andere woorden, uh, dat is politiek in die zin geen grote zaak. Uh, dat de brief is namens het kabinet geschreven. Als Jawel, niet maar zo de betrokkenheid is, het van de minister van Sociale nou ja. Zaken wordt er nu direct bij betrokken. Ik mag aannemen ik mag aannemen tot het tegendeel in de Kamer blijkt uh, dat uh, de minister van Sociale Zaken heeft geweten dat zijn naam in de brief werd genoemd. Als dat niet zo is, uh, dan is er een uh, probleem met de eenheid van kabinetsbeleid. Ja, het is wel een beetje een wankele kwestie. Hè? Als je uh, uh, een, een kabinet hebt van twee partijen. die op deze manier elkaar misschien wel een beetje in evenwicht moeten houden. meneer Van Kappen, Ik kijk u ook al even aan. Mm. Uh, ja, duidt dit ook niet op een zekere kwetsbaarheid van dit kabinet? Het is een. Uh, het is een... Het zijn twee partijen die elkaar hebben moeten vinden in een regeerakkoord. En natuurlijk hebben ze allebei water in de wijn moeten doen. Ja. En gedurende zo'n regeerperiode komen elke keer die pijnpunten natuurlijk weer boven water. En het gaat er niet om dat die pijnpunten er zijn. Het gaat ermee hoe je ermee omgaat. Ja. Dat is uiteindelijk wat bepalend is of het kabinet stabiel blijft of niet. Dus... Ik wil nog even ingaan op wat de heer Boonman ja, zei. Dat is. Sorry, mag ik? Uh, ik probeer, ja, zeker. Niet, ik probeer nee, niet weg te lopen nee, nee, nee, nee. voor uw vraag. Nee, ja, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. <laughs> ik, ik was alleen nog benieuwd, omdat als we het hebben over de kwetsbaarheid van het kabinet... dan wordt er in dat verband ook gesproken ook door uw partijgenoten over verbreding van het kabinet. Het zou ook kunnen dat er partijen bijgezocht worden... om daarmee de, de, de draagkracht van dit kabinet te versterken. Ja, ik denk dat ik denk dat... dat, uh, ja, dat ik, ik ken die verhalen ook, ik lees dat ook. Uh, persoonlijk vind ik dat dat niet nodig is. Ik denk dat de VVD en de Partij van de Arbeid hebben goed met elkaar gesproken. Er is een regeerakkoord gekomen. En zoals ik al eerder heb gezegd... die pijnpunten komen boven water, die zullen boven water blijven komen. En het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Yeah. Ja. En wat wilde u nog zeggen over mij? Nou, nee. u, zei, u zei iets wat bij mij in één keer aansloeg. Dat had ah, te maken met is dat Een minister moet verantwoordelijk is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt ja, op zijn ministerie. Ja. Nou, ben ik, heb ik nooit de eer gehad om minister te zijn. Maar, ik, maar ik heb natuurlijk wel, wel ik, nou, Nee, nee ja. zeker niet. Ik heb natuurlijk wel grote organisaties moeten leiden. En toen ik bij de VN zat, ja, was je verantwoordelijk voor 85.000 man. En weet ik van wat, allemaal wat er gebeurde. En elke keer werd ik weer geconfronteerd met zaken. Dat ze zeiden, nou, maar dat wist je toch. Want jij had gezegd dat. En ik had helemaal niks gezegd. Nee. Dus elke keer kwam je dus, liep je aan tegen die hele grote organisatie. Je bent ervoor verantwoordelijk en daar word je ook op afgerekend. Maar ook iedere keer kom je er weer achter dat het bijna gods onmogelijk is... om alles te weten wat daar gebeurt. Ja. Toch nog even aan meneer De Hoop-Scheffer. De verbreding van het kabinet waar we het zojuist al heel even over hadden. Hoe zou u daar tegenaan kijken? Niet doen. Niet laat, doen. laat dit kabinet nou gewoon regeren... Uh, we kunnen niet de kiezer vragen om iedere zoveel maanden naar de stembus te gaan. Dit kabinet moet regeren, moet beslissingen nemen, die worden getoetst door de Tweede Kamer. Dus ik vind dat eerlijk gezegd een, een overbodige discussie. Oké, okay, nou goed, we vragen het zo'n beetje iedere week aan iedereen <laughs> ja. die bij ons aan tafel zit, dan krijgen we toch een beetje beeld van hoe daarover gedacht wordt. Ja. We hebben nog een ander onderwerp. Hè? Ja, een Uit, ander groot verhaal in de, in de NRC van vandaag over twee pagina's uh, en zojuist hoorden we ook een woordvoerder van Amnesty International nog bij onze collega's van de Nieuwshow. over de sluiting van Guantanamo Bay. Daar zit Verdachten zonder vorm van proces opgesloten na de aanslagen van 11 september 2001. Die gevangenen zijn nu in hongerstaking. Ooit was het een belofte van uh, president Obama om die gevangenis te gaan uh, sluiten. Deze week heeft hij dat opnieuw gezegd. Uh, maar sluiting is niet gelukt en lijkt nog steeds niet te lukken omdat het congres ook niet wil meewerken. En dat zou ook alleen maar kunnen als andere landen bereid zouden zijn om de gevangenen die daar zitten... die ja, binnen hun grenzen te willen opvangen... als de landen van herkomst dat niet willen. Uh, meneer de Hoopschrijver, in uw tijd als uh, secretaris-generaal van de NAVO... toen vroeg Amerika eigenlijk al of NAVO-landen dat zouden willen doen. Deze gevangenen uh, uh, zouden willen opvangen. He heeft u daar in der tijd ook voor gepleit? Nee. En ik kan me ook niet herinneren in mijn mandaatsperiode als NAVO-secretaris-generaal... dat die vraag aan de NAVO is gesteld. Het kan best zijn, ik weet dat niet, dat toen al individuele landen zijn benaderd. Ik zie dat al niet als de oplossing van dit schier onoplosbare probleem. Want dat is het natuurlijk. Obama zit daar verschrikkelijk mee in zijn maag. Het is een monstrum wat is geschapen. Maar het, het, het bestrijden van dat monstrum, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik kan me niet herinneren om weer op uw vraag terug te komen... dat ik daar in de tijd als NAVO-secretaris generaal mee te maken heb gehad. En ik weet niet of de Nederlandse regering ooit in formele zin is benaderd over het opnemen van, van ja, als ik dan zeg, deze mensen die mensen hebben ook weer allemaal een andere uh, status, juridische status. Maar ik geloof niet dat de oplossing nu gevonden zou moeten worden, uh, dat derde landen zeggen, uh, wij nemen ze maar op. Maar ja, uh, dan kan Guantanamo dicht. Maar waar dan wel? Hè? Zou, zou, als, we, als we het een klein beetje afpellen, bij u is dus nooit een officieel verzoek uh, nee. gekomen. Het zou misschien wel aan de afzonderlijke NAVO-landen gedaan kunnen. kunnen zijn. Wat, wat, wat Denkt u, heeft bijvoorbeeld Europa daar. Zou Europa daar in de hand kunnen reiken Of zegt u sowieso van de oplossing zit hem niet in het verspreiden van deze mensen over verschillende landen? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet zo scherp zie hoe Europa hier, eh, Amerika, de hand zou kunnen reiken. Ik zeg nogmaals, het is een monstrum, wat is geschapen. Eh, daar is geen ander woord voor. Maar je hebt wel eens problemen die je tegenkomt, ook internationaal, ook, ook nationaal, eh, die praktisch onoplosbaar zijn. Kijk, We hebben Obama... het wel over mensen die daar tegenkomen. We hebben het over mensen, zitten, nee, ik realiseer me dat. En, en vanuit, een, vanuit een moreel standpunt, vanuit de moraliteit, eh, is, is het ook helemaal niet makkelijk om te zeggen wat ik zeg. Obama wordt natuurlijk geweldig tegengewerkt door zijn eigen eh, Verenigde Staten, want die staten willen die mensen niet hebben. Het congres is tegen. Hij zit uh, met een steen in zijn maag. Hij heeft gezegd, ik ga Guantanamo sluiten al bij zijn, in zijn eerste periode. En uh -huh. hij is nu ruim in de tweede en, en, en krijgt het niet voor elkaar. Alleen ik moet eerlijk zijn dat ik ook niet zou weten als ik Obama was... hoe ik dit voor elkaar zou moeten krijgen. Ja. Zo eerlijk uh, moet je ook zijn. Een monstrum, meneer Van Kappen. Het zijn krijgsgevangenen. Althans, ze zijn, op basis, al, ze zijn als krijgsgevangenen daar gevangen gezet. Ze zijn in hongerstaking. Hoe moet met dit probleem worden omgegaan? Het lastige is dat het te maken heeft met de veranderende aard van conflicten. U zegt krijgsgevangenen, ja, dat zijn het niet helemaal. Nou ja, krijgsgevangenen je, in de oorlog ja. tegen terreur. Maar dat is maar, natuurlijk een beetje een diffuse oorlog. In de simpele uh, juridische situatie van oorlog... waarin er een oorlogsverklaring is, dan heb je een vijand... dan is er een oude regel dat je te, gedurende de oorlog... mag je tegenstanders mag je interneren tot het einde van het conflict. Dan ja. laat je ze weer vrij. Het vervelende is dat, de, we noemen het wel de oorlog tegen de terreur... maar het is helemaal geen oorlog tegen terreur. Want een oorlog kan je winnen of verliezen... En dit kan je niet winnen, want tegen terroristen kan je nooit winnen. Want er is nooit een moment dat ze de vlag strijken of zoiets. Dan verdwijnen ze gewoon weer. Maar je kan je ook niet voorloven om het te verliezen. Dus je hebt niet te maken met een vijand, maar met tegenstanders. Ja. En die vallen dus ook weer niet helemaal onder het oorlogsrecht. U zegt, ze zo'n beetje krijg ze van, hen, ja of nee. Dus het is allemaal heel diffuus. Ze zitten nu op een, soort, op een stukje terrein waar eigenlijk geen recht geldt. Een juridisch uh, een, een zwart gat wordt het zwart wel uh, Net wat meneer de Hoop Scheffer zegt, het lastige is dat de constructie van de Verenigde Staten... is dat er, dat er staten zijn. Het is een federatief ver verband. Dus als je zegt, van, ja, van we willen ze vrij laten. Ja, waar moeten ze naartoe? Jemen wil ze niet terug hebben. Nee, precies, nou, dan maar is schetst Verenigde precies staten. het probleem. Dan zeggen dus die staten, ja, wij willen ze niet hebben. En wat zegt Europa? Europa zegt, we willen misschien wel wat doen. Maar dan moeten eerst de Amerikanen maar ja. wat doen. Ja. Dus je zit in een soort van uh, catch-22 situatie. En, ik... en intussen zitten daar dus mensen vast... van wie we niet eens weten of ze iets gedaan ja. hebben... wat ze van plan waren Klopt. te doen. Ze zijn inmiddels in hongerstaking. Ze zitten ja. daar mee meer dan tien jaar vast. Ja, en dat, dat maakt het des te afschuwelijker. Dus als je, maar er zijn, er zijn meerdere kanten aan zo'n probleem. Er is een moreel, moreel probleem, dat schetst u nu net... en dat voel ik ook. Aan de andere kant moet je ook vaak kijken naar de praktische situatie. En als je naar de praktische situatie kijkt... dan denk ik, ja, op dit moment zie ik niet zo gauw een oplossing. Ik heb hem niet in mijn achterzak, want anders zou ik hem onmiddellijk op tafel leggen. Ja, ja. Dus als, als, als wij u beiden horen, dan zegt u eigenlijk... het moet maar zo blijven. Nee, dat moet het niet, maar het is... Het is een kwestie of de politieke wil er is. Of die morele dimensie van het conflict... of die in staat is om politici en, en, en, en bevolkingen, kiezers... zover te krijgen dat ze zeggen, we gaan dit oplossen. En dan is er een oplossing. Maar dan moet de politieke wil ja. er wel ja. zijn. En daar moet je, en daar moet je uh, landen voor hebben. En daar zou je je kunnen voorstellen uh, dat daar harder aan gewerkt wordt... Daar moet je landen hebben. En dan denk ik aan landen in de regio. Die mensen komen ergens vandaan. Die uh, wat ze nu niet zijn dan wel zijn. Namelijk bereid zijn uh, die mensen terug te nemen. Uh, en daar moet eerst de aandacht op gericht worden. Als je zo'n proces in zou kunnen gaan. Mm -hmm. Kortom, op dit moment zeg ik daar met de heer Van Kappen bij. Uh, dus dan moet je daar eerst kijken voordat je in Europa gaat discussiëren. Wat kunnen wij dan ja, doen? Ja, goed. Maar goed, in de tussentijd zitten die mensen dus nu in hongerstaking. Die worden gedwongen gevoed. Ook daar zijn allerlei morele uh, vragen bij te stellen, natuurlijk. Die mensen kunnen daar gewoon ook overlijden. Ja, dat kan. En je ziet dat uh, op dit moment het probleem is. Eigenlijk op dit moment zie ik geen oplossing. En wat je, zie je dus gebeuren? Men probeert het probleem te managen. Een uh, vreselijk woord, maar dat probeert men. Artsen mogen eigenlijk daar niet bij zijn, bij ja. dat gedwongen voeding. Dus laten we de verplegers het maar doen. Ik bedoel, het, het, het, zijn allemaal, het, het zijn allemaal tekenen aan de wand dat eigenlijk niemand op dit moment echt een oplossing weet. Hoewel iedereen het morele dilemma voelt. Conclusie is dan eigenlijk dat Obama dit ook niet kan lukken? Ik vrees met grote vrezen. Ja. Nogmaals, uh, ik, ik zou als ik Obama was eerlijk gezegd ook niet precies weten... hoe ik, hoe ik dit uh, juridische en politieke monster zou moeten oplossen. Ik weet het niet. De beschaafde wereld die dit morele probleem niet aan kan. Dat is nogal wat. Ja, dat is een hele vervelende conclusie. Maar ik denk dat dat heel dicht bij de waarheid is. Ik moet er wel, moet er wel bij aantekenen dat, dat uh, wij als Europeanen... Anders tegen die oorlog tegen terreur aankijken. De Amerikaanse psyche ja. uh, begrijpt makkelijker wat bedoeld wordt met the war on terror. Uh, ja. Ik heb het woord zelf uh, ook nooit gebruikt in politieke zin. Het is de strijd tegen terrorisme. Want wat de heer Verkappen terecht zegt, als je het een oorlog noemt... dan zit je in allerlei uh, andere juridische en politieke situaties. Maar eh, laten we ons niet eh, vergissen in, in, in de Amerikaanse psyche na 9-11. Dat, ja. dat is een kerk dat ook, in de ziel ja. van iedere Amerikaan en dat speelt ook mee. Ja, maar ja, ik, ik blijf toch een beetje, en misschien de luisteraars ook wel zitten... met het gevoel dat daar dus mensen vastzitten die misschien niets gedaan hebben... die volkomen rechteloos zijn. En waarvan wij hier, op de dag dat we de oorlog herdenken, zeggen... we weten er geen oplossing voor. Ja, dat is, dat is ook vreselijk. Maar als ik hem wist, als ik hem in mijn achterzak had... dan zou ik hem nu onmiddellijk zeggen... Ja. maar ik weet zo 1, 2, 3 niet hoe je dit moet oplossen. En ik denk dat uiteindelijk, want ik ben optimist in mijn hart... ik denk uiteindelijk als de politieke wil er uiteindelijk komt... en daar, daar gaat het om, als de politieke wil er is... dat we dit met z'n allen willen oplossen... want de Amerikanen kunnen het niet in hun eentje oplossen. Nee, ja. Dat komt nee. er ook nog bij. Als die wil er is, dan zullen we wel een oplossing vinden. Maar, zo op dit, maar ik zie hem op dit moment niet. Nee. Nou, dit was in ieder geval de politieke actualiteit ook uh, zo beschreven... In de kranten. Tros Radio 1. En daarmee is het zes minuten voor half twaalf geworden. U luistert naar Tros Kamerbreed. We hebben op deze 4 mei Frank van Kappen bij ons aan tafel. Hij is senator. Lid dus van de Eerste Kamer voor de VVD. En Jaap de Hoopscheffer, hij is oud-secretaris-generaal van de NAVO. Hij is uh, CDA-leider geweest en ook minister van Buitenlandse Zaken. Ja, 4 mei, dode herdenking Eerst maar even, meneer Van Kappen, uw eigen herinnering... uw eigen relatie met de Tweede Wereldoorlog. Waar ik denkt u een, aan vandaag? Ja, waar ik aan denk is... Uh, toch aan mijn hele jonge toen ik een heel jong ventje was. Ik ben het geboren in Indonesië. Uh, mijn vader was vlieger. Met Knul, die is, uh, ja, die is toen uh, neergeschoten, krijgsgevangen gemaakt. En mijn moeder en ik bleven achter in, de, in, in Batavia. En uh, werden op een gegeven moment geïnterneerd. Alle vrouwen en kinderen die van Europese afkomst waren, werden opgesloten. En daar kan ik me natuurlijk niet zo gek veel van herinneren. Maar ik kan me wel herinneren het einde. Toen was ik een jaar of vier, vijf. Dat kan ik me wel herinneren. De, de, de val van de bom. Nagasaki en Hiroshima. Die ja. Japanners die plotseling zich overgaven. En die vrouwen en kinderen allemaal overlieten aan hun lot. Die zaten daar in kampen. Toen begon de Bersi op tijd natuurlijk. Ja, en je was natuurlijk onbeschermd. En ik herinner me dat ik met mijn moeder toen ben gaan lopen. S'nachts. Want mijn moeder dacht als ik in dat kamp blijf. Ja, dan, dan uh, word ik afgeslacht. Dus die is, toen zijn we gaan lopen. Op blote voeten proberen om van waar wij zaten bij Semaring in het, in het Jappenkamp... om te kijken of we naar Batavia konden komen... want daar waren de eerste Nederlandse eenheden waren daar aangekomen. En ik herinner me dat nog dat we s'nachts uh, liepen... en overdag uh, ons schuil moesten houden in de, in de slok aan. Dat, dat zijn de eerste herinneringen ja. van, die, ik nou, daar nog van, uh, die ik me nog van kan herinneren. Voor u is ja. 4 mei niet echt de dode herdenking... en 5 mei bevrijdingsdag, maar een dag in augustus. Eigenlijk wel, omdat ik natuurlijk mijn, mijn, mijn achtergrond is in Indië, maar mijn familie zat natuurlijk wel uh, in Nederland en uh, ik heb natuurlijk ook alle verhalen gehoord over de hongerwinter enzovoorts. Ja. Ja, omdat wij uit Indië kwamen, luisterden wij daar altijd een beetje naar van... ja, maar je zat wel in je eigen land, omringd door je eigen mensen. Je zat in je eigen huis. Ja, wij zaten, wij zaten omringd in een totaal andere situatie. Ja. Dus het is vaak moeilijk om dat te vergelijken. Ja, ja. ja. waarmee u eigenlijk bedoelt, uh, dat was slecht, maar bij ons was het nog erg. Wij hadden het gevoel dat wij nog veel slechter hadden, ja. Ja, toch was de suggestie hier anders. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. En, meneer de Hoop welk gevoel heeft u op zo'n dag als vandaag? Ik ben net na de oorlog geboren, 1948... Uh, mijn, mijn gevoel gaat terug naar de dode herdenkingen die ik uh, uh, aanvankelijk aan de hand van vader en moeder in Amsterdam meemaakte. Aan de Pollolan was dat, daar woonden we vlakbij. Uh, met de notie dat dat uh, jaar in jaar uit gebeurd is. Mijn vader die zich dan geweldig opvond uh, over mensen die bleven doorpraten of lawaai bleven maken. Dat herinner ik me, die bemoeide zich daar dan mee. Daar schaamde hij dan als jongetje wel eens yeah. voor. Van waarom houdt vader niets van mond? Mijn vader had natuurlijk gelijk, eh, wat, wat, wat dat betreft. En nu, eh, als ik het naar het nu eh, overbreng, eh, dan zeg ik dat is het verhaal... ik zeg uitdrukkelijk van de Tweede Wereldoorlog, Holocaust, de uniciteit daarvan. Dat verteld moet blijven worden. Dat moest ik aan mijn kinderen vertellen. En ik vind nu dat mijn kinderen dat weer aan hun en dus aan mijn kleinkinderen moeten vertellen. Ja. Dat is voor mij de kern. U heeft het over uw vader die zich opwond... over mensen die dan bleven doorpraten. Er is deze dagen ook een hele discussie... over wie we herdenken ja. op die 4e mei. Ja. Uh, ervaart u dat ook als herrie... Eromheen? Waarom? Nee, dat, dat, dat gebeurt in een land als Nederland. Uh, het is alleen wel een beetje een repeterende breuk <laughs> geworden. Uh, maar het Nationaal Comité heeft nu uh, daarover gezegd... wat men uh, terecht uh, heeft gezegd, zou moeten zeggen, naar mijn opvatting. Ja, dat is namelijk op 4 mei de, herdenk je de slachtoffers. van. Ja, de... en, en, en ik, de, de, uniciteit, de, de dramatische uniciteit van de Holocaust. Je, je, je ziet wel eens in de, in de huidige tijd dat die Holocaust wordt gerelativeerd. Te snel ergens wordt bijgehaald, dus de Holocaust te snel... Ergens bijhaalt, dan relativer je hem. En, en, en dat is per definitie onmogelijk om de Holocaust te relativeren. Ik ben dus van mening dat, dat wij vanavond uh, dat, dat de aandacht moet blijven liggen op de Tweede Wereldoorlog. Ik zou me overigens kunnen voorstellen dat uh, waar wij het hebben over uh, Nederlandse mannen en vrouwen die zijn omgekomen bij vredesoperaties, die wij ook terecht herdenken vanavond. Maar dat uh, de krijgsmacht, dat wij in Nederland. Uh, een, een herdenking en een terugdenken aan al die mensen die in vrede, bij vredesoperaties zijn omgekomen. ook een aparte plaats geven. loskoppelen dus van de aan het begin. Ik vind VMM, dat dat eerlijk gezegd wel verdient. Uh, nogmaals, wat mij betreft mag de combinatie. Uh, maar ik zeg dan: herdenken heeft voor mij een focus op de Tweede Wereldoorlog. op grond van het argument dat ik zojuist gaf. Maar ik vind dat de krijgsmacht. Uh, en al die mannen en vrouwen. Die zijn uitgezonden in de loop der decennia ja, na de Tweede Wereldoorlog. Dat die eerlijk gezegd eh, eh, wel wat meer verdienen in het kader van herdenking dan ze op dit moment hebben. Dat zou dan eigenlijk een soort herdenkingsdag moeten of mogen zijn voor de Veteranendag, stel ik me. Nou ja, voor. Je, kunt, je zou het bijvoorbeeld kunnen koppelen aan eh, een, een heel geslaagd evenement dat we ieder jaar hebben, namelijk de Veteranendag. Uh, daar is altijd een bijeenkomst in de ridderzaal... die vooraf gaat aan defilé. Ja. Maar je, je zou, ik, ik zou me kunnen voorstellen... dat we wat meer aandacht besteden aan uh, die mannen en, en, en vrouwen. En ik denk dat het ook voor de nabestaanden belangrijk zou kunnen zijn. Ja. Meneer, meneer Van Kappen, want in, in, inderdaad, over, over de wijze van herdenken... en uh, wie we herdenken en met wie we herdenken... is er inderdaad een heel discussie ontstaan. Hè. Vandaag ook in veel kranten staan de hoofdartikelen. We moeten er opnieuw weer eens naar kijken. En de Volkskrant, dat laatste staat in het FD... en de Volkskrant zegt, we moeten echt gewoon op deze dag... de slachtoffers uh, van de oorlog herdenken... Uh, op dit moment trouwens vindt er ook een hele kleine herdenking plaats... Uh, in de Tweede Kamer om de slachtoffers ja. te herdenken. Um, uh, wat, ho hoe denkt u daarover eigenlijk? Wat, wat, wat vindt u van die discussie? Ja, het is wel een hele Nederlandse discussie, vind ik. hoor. Uh, maar goed, uh, een hele Nederlandse discussie, uh, ja. wat is dat? Nuanceren, nuanceren, nuanceren tot je het helemaal plat hebt. Wie wel, wie niet. Ik ben het eens met diegenen die zeggen dat... De Tweede Wereldoorlog was een dermate schokkende breuknaad in de, in de geschiedenis van de mensheid. Een, een, een wereldoorlog... waarbij 6 miljoen uh, mensen zijn omge... 6 miljoen Joden zijn vergast of gedood... waarin meer dan 60, 60 miljoen mensen gesneuveld zijn. Ik bedoel, daar kan je toch niet van zeggen... na een paar jaar van, nou weet je wat... Uh, laten we dat allemaal wat verbreden, enzovoort. Ik vind dat je daar de focus op moet houden. Zoiets mag nooit meer gebeuren. En elke keer moeten we ons en onsz onszelf... onze kinderen, onze kleinkinderen aan herinneren... dat we nooit meer de omstandigheden mogen creëren... waarin zoiets mogelijk is. Een absoluut breuknaad in de geschiedenis van de mensheid is het geweest. Daarnaast ben ik het met de heer De Hoop Schijver eens. Uh, maar goed, ik ben natuurlijk een beetje het slachtoffer... van mijn opvoeding en mijn achtergrond. Ik ben militair geweest, dus ja, dat is, klinkt mij zeer sympathiek in de oren... om ook al die militairen die in conflicten gesneuveld zijn... die dan eufemistisch heten, conflicts other than war... Ja, anders, dan, anders oorlog. dan oorlog. Dat ook daar uh, dat het gepast is om daar ook even bij stil te staan. Want in deze tijd, waarin we dus geen echte oorlogen meer hebben, maar waarin we conflict, hele ingewikkelde conflicten ja. hebben met opponenten, uh, daar sneuvelen ook militairen. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb ook een beetje de pest aan het woord vredesoperaties. Ik heb, ja. In mijn periode dat ik uh, dat ik het grootste gedeelte van mijn carrière doorgebracht tijdens de oude, Koude Oorlog. Het ergste wat is overkomen, is dat ik eens een keer achteruit een truck ben gevallen, bij wijze van spreken. Maar in mijn tijd, als, als toen ik bij vredesoperaties betrokken ja. was, heb ik meer ellende, meer droefheid en meer slachtoffers gezien dan goed is voor mensen. Vredes... Dus het woord vredesoperaties vind ik wat een beetje eufemistisch. eufemistisch. Ik, ik hou meer van peace support operaties, vredesondersteunende operaties of hoe je het dan ook wil noemen. Maar ja. in vredesoperaties... vredesoperaties vinden plaats in oorlogsgebieden. Bij vredesoperaties vinden gevechtshandelingen plaats. Ja. En dat is wat anders. En die gevechtshandelingen zijn vaak uiterst bloedig. En, en zoals ik al zei, ik heb meer, meer ellende, meer doden, meer, meer misère gezien in vredesoperaties dan in mijn hele periode in de KOO. We zijn, we zijn daar ook niet eerlijk over tegenover onszelf. Hè? Uh, om even uh, de heer Van Kappen aan te vullen. Uh, ik herinner me die discussies in Nederland, Afghanistan, wat is dat nou? Is dat nou een wederopbouwmissie of een vechtmissie? Nou, vechtmissie, daar hielden we niet van. Nee. Omdat we niet hielden van het militaire wat nodig was om stabiliteit te genereren... Uh, waarbij uh, uh, Nederlandse militairen zijn omgekomen. Met andere woorden... Dat bedoel ik ook met, met mijn opmerking over dat, dat herdenken. Uh, ja. Laten we een, wat eerlijker zijn tegen onszelf... en laten we wat eerlijker zijn ten op, ten, tegenover de krijgsmacht. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat, uh, uh, dat eerlijk zijn wordt bepaald... om draagvlak te krijgen in de samenleving. Hè? Want over Afghanistan spraken we steeds over een opbouwmissie. Ja. Hè? Het, waarmee wij de indruk ja. moeten krijgen dat daar de, een soort betuwe werd aangelegd... en schuurtjes werden opgeschilderd. Ja. En Ik ben er een keer of veertien geweest in mijn NAVO-tijd. Ik ben... En er daarvan overtuigd geraakt uh, uh, dat, dat dit in Nederland een vrij onzinnige discussie was. Daar moeten daar moet politici. En ik spreek ook mezelf toe hier hoor. Niet, niet alleen derden. daar moeten de politici ook eerlijker over zijn. Uh, en de samenleving eerlijk zeggen waar het over gaat. Ja. Uh, en dat is niet altijd het geval. En nogmaals, ik spreek ook mezelf toe, want draagvlak is makkelijker... als je zegt het is wederopbouw of het is een vredesmissie. Het verkoopt beter. Dan met, dan met, ja, natuurlijk, zo, zo, zo is het, maar dat is niet eerlijk. We hebben het vandaag uh, over 4 mei, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, als gevolg daarvan ontstond eigenlijk Europa. Dat is ontstaan vanuit de gedachte die u zojuist ook zo mooi verwoordde... meneer Van Kappen, dit mag nooit meer gebeuren. Dat was eigenlijk de kern van de Europese gedachte... Nou zien we vandaag in alle kranten uh, de opkomst van UKIP. Dat is de, de, de anti-Europa partij in Engeland. Uh, maakt een enorme uh, op, opgang daar in Engeland. Uh, hier in Nederland merken we ook dat uh, bijvoorbeeld de partij van uh, de heer Wilders samenwerking gaat zoeken met andere Europese partijen. Die ook tegen Europa zijn. Hoe kijkt u tegen zo'n ontwikkeling aan? Ja, Ik denk zelf dat het iets te maken heeft met het feit dat, uh, dat onze omgeving in een heel hoog tempo verandert. Het is echt ongelooflijk. Als ik terugdenk, tien jaar geleden, wie had er gehoord over cyber? Uh, twintig jaar geleden had ik mijn eerste homecomputertje... een Commodore 64, waar je six, uh, zes, zes blaadjes papier mee kon printen. En als je dus nu ziet wat er allemaal gebeurt... Dan zie je ook dat die omgeving van ons. Er is een soort voortdurende verandering. En dat veranderingsproces dat gaat steeds sneller. En wat je ziet is dat sommige landen dat veranderingsproces. dat omgaan met voortdurende verandering. sommige landen dat niet kunnen bijhouden. Ja, dat worden dan falende staten. Sommige bedrijven kunnen het niet bijhouden. Ja, die gaan failliet. En als je als individu niet kan omgaan met voortdurende verandering. dan word je vaak daar heel onzeker. en heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel verdrietig van. Ja, en dan, dan vind je vaak je toevlucht in, in, in, in allerlei ja, extreme religieuze. Politieke en andere groeperingen. En dat zie je dus op dit moment zie je dat gebeuren. Een vorm van irrationeel gedrag. Ja, maar u noemt staten, u noemt bedrijven... Uh, die een bepaalde situatie niet uh, aankunnen. Je kan misschien ook wel zeggen... politici kunnen die situatie niet aan... want daardoor voelen mensen zich uh, uh, uh, onveilig... en zoeken daardoor steun bij partijen die zeggen, ja, we moeten niet naar buiten kijken. We moeten zorgen dat we het binnenlands goed voor elkaar houden. Ja, je ziet die onzekerheid zie je ook in het kiezersgedrag. Hè. De kiezers die komen van wordt naar wordt door het hele systeem. heen ja. En dat heeft naar mijn idee iets te maken met het feit van die grote onzekerheid... maar ook het niet kunnen omgaan met die steeds snellere verandering. Ja. En als je naar Europa kijkt, ja, wat je van Europa vindt of niet... als je probeert om daar logisch over na te denken... alle studies die gedaan zijn over de toekomst... en er zijn er een paar gedaan, onze eigen verkenningen inclus. Dan zie, dan zie je dus dat de toekomst uiterst onzeker is. En als je dus een kans wil hebben... geen enkel land kan dat in zijn eentje overleven. Dus je moet dat doen met gelijkgestemde landen. Dat is de beste kans om er nog op een behoorlijke manier uit te komen. Europa is natuurlijk zo'n verbond van gelijkgestemde landen. Mm. Nou, dat is allemaal nog vrij, vrij helder. Maar als je dan daarna gaat kijken wat het allemaal betekent... ja dan lopen we aan tegen die hele grote onzekerheid. Uh, ook behoudendheid. Hè? Het niet... Uh, het niet, het, het niet... Ja, de, de, de, toch, toch, toch je te veilig terug willen trekken achter onder een grote kaastolp. Ja. En, de, en maar hopen dat het, dat het allemaal aan je voorbij gaat. Ja, dat gaat niet gebeuren in deze globaliserende wereld. Nee. Anti-Europese stemming, meneer De Hoopscheffer. Is dat een gevaar? Kan het, kan het ook tot conflicten leiden? Nou, conflicten, dat, dat gaat mij iets te ver. Maar even aansluitend bij wat de heer Bomman net zei. Uh, die kiezers en, en, en die mensen die zeggen... Uh, breng, eerst, de breng eerst dan nou maar eens je eigen wel. huis op orde. Ja. Het probleem is... Laat ik eens een voorbeeld geven uit de bankenwereld. Je kunt in die globaliserende wereld, zoals Stefan Van Kappen die terecht beschrijft... je kunt in het Nederlandse geval zonder Europa je eigen huis niet meer op orde houden. Dus mensen die roepen hou je eigen huis op orde... Ja, die hebben ook bankentoezicht vanuit Europa in dit geval nodig... omdat wij dat kennelijk zelf niet meer aankunnen. Wij kunnen dat niet meer aan. Twee, en dat is voor mij de kern van het probleem van de hele Europese discussie... Ook in Europa uh, hechten wij en hecht de kiezer en de burger terecht uh, aan uh, democratische verantwoording. Ja. Nou, het, is het probleem met Europa is dat democratische verantwoording de, die door de kiezer begrepen wordt... eindigt aan de landsgrens. Uh, we hebben, uh, zoals iemand het eens heeft beschreven, ik vind het niet zelf uit... een Europees parlement met veel macht, maar weinig gezag... En bij het Nederlands parlement dreigt het, an, dreigt het omgekeerde te gebeuren. Met andere woorden, mijn conclusie is... dat als je, zeg ik met Van Kappen, het Europese gebouw overeind wil houden... en ik ben overtuigd Europeaan... dan zul je op een of andere manier moeten proberen... ook in het nationale parlement... En, en in de jaren dat ik daar zat... dachten wij dat dat allemaal vanzelf ging... dacht ik dat dat allemaal vanzelf ging... zul je de nationale parlementen een veel zwaardere rol moeten geven... de Raad van State heeft dat ook geschreven nee. overigens... Ja. in dat hele Europese proces... want anders ziet die burger niet... hoe is dit democratisch vormgegeven... ik zeg dit met alle respect voor het Europese parlement... maar die zullen nooit in staat zijn om een begrepend proces van democratische verantwoording tot stand te brengen. Ja. Laten we vanuit Europa verder weg de wereld ingaan. Want uh, er zijn wel grote conflicten gaande op dit moment. Laten we om te beginnen Syrië benoemen. Um, daar, daar buigt de halve wereld zich over zonder daar uh, iets aan te kunnen doen op dit moment. Chemische wapens, daarvan heeft Obama gezegd... daar trek ik een rode streep in het zand. Als daar gebruik van wordt gemaakt, dan is dat voor mij echt de grens. Meneer van Kappen... Er zouden chemische wapens nu gebruikt worden of zijn. Daar, zijn. daar hebben we beelden van gezien. Niemand weet dat natuurlijk of dat echt zo is. Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Kijk, het gebruik van chemische wapens als dat echt gebeurt... En, uh... Dan, dan ga je inderdaad echt de grens over. Dan gebruik je massavernietigingswapen. En dan kom je er niet onderuit tot, uh, dat, je, dat je er wat aan zal moeten doen. Het probleem is een beetje dat wij hele grote tegenzin hebben om er echt wat aan te doen. Omdat het conflict zo complex is. Het is een gelaagd conflex. Er is een seculier. Uh, er, is een, er, is een, uh, er is een religieus conflict wordt er uitgevochten tussen Shia en Sunni. Er wordt een machtsconflict uitgevochten. Er is van alles nog wat aan de hand. Omringende landen bemoeien zich ermee. En waar we, waar we naar kijken is een somalisering of balkanisering van Syrië. En ik denk dat het nog veel erger wordt als Assad straks valt. Want dan wordt het helemaal een, een, een, een free-for-all. Ja. Het probleem is dus dat we eigenlijk grote tegenzin hebben... en grote aarzelingen hebben om, om ons ermee te gaan bemoeien. Als er dan geroepen wordt, ja, als er chemische wapens worden gebruikt... dan ga je een grens over, dan krijg je de discussie van... Zijn ze nou, hebben ze nou een klein beetje chemische wapens ja. gebruikt? Weet je wel? Dan wordt er gezegd, ja, er zijn wat aanwijzingen van wisselend uh, realiteitsgehalte. We hebben ook veel politiek veel ervaring uh, mee, hè, met Irak. Dat werd ook ja. altijd gezegd dat er dus, massavernietigingswapens waren. En uh, men is nu nog aan het zoeken. Nou, we weten zeker dat er chemische wapens zijn in Syrië. Dat wordt ook door, door niemand ontkend. Maar de discussie is nu... Zijn ze, heb, ze gebruikt, zijn ze ja, gebruikt nee? En zijn ze voldoende, voldoende ja. hoeveelheid gebruikt om hm. echt die rode streep over te gaan? Nou, dat heeft wat te maken met die enorme angst, denk ik ook, ja. hoor en wel terecht... om je met het conflict te gaan bemoeien. Maar goed, dat het, zou... punt, het punt is met chemische wapens, overigens... dat je dus die componenten moet mengen. Hè. Het is niet zo dat je zenuwgassen in een tonnetje hebt zitten. Als je het zijn ingrediënten twee componenten, hebt. je moet het mengen. En daarna is het maar een heel betrekkelijk... Ja. korte periode is het stabiel en kan je het gebruiken. Ja. Dus... Meneer de Hoofdschrijver, uh, u was minister van Buitenlandse Zaken in de tijd dat uh, de oorlog met Irak begon. Ja. U was toen ervan overtuigd dat Irak massavernietigingswapens had. Uh, dat bleek achteraf uh, toch anders te liggen. Uh, dat geeft wel aan hoe gevaarlijk het misschien is om een conflict binnen te stappen of een conflict aan te gaan op het op een moment van een aanname. Hè? Terwijl je het eigenlijk nog niet zeker weet. Ja, daarom is Obama ook voorzichtig. Die denkt ook aan, uh, aan Irak. Ik denk daar uiteraard ook aan. Het probleem in Irak was dat er, dat er uh, tot het einde toe enorme onzekerheid, onzekerheid bleef bestaan. Of die wapens er wel of niet waren. Nou, was ze zijn, overtuigd ze van zijn niet gevonden. Ja, Alleen uh, de vraag is wat ik op dat moment wist. Om het nou even over weten en, ja. en, en kunnen weten terug te brengen. Obama is nu uh, uh, bevreesd. Laat, laat ik het zo zeggen, probeert te voorkomen dat hij in, dezelfde, in hetzelfde probleem komt als Bush. Dus die wil niet 100%, maar 110% bewijs dat yes. er chemische wapens zijn gebruikt. En dan kun je ook nog een discussie voeren in welke mate. Overigens is het, eh, ik laat de militaire details uiteraard aan de deskundige heer Van Kapper over dan aan mezelf, maar het optreden tegen chemische wapens is ook nog makkelijker gezegd dan gedaan. Eh, want op het moment dat je grondtroepen moet gaan inzetten op een groot aantal plaatsen waar die chemische wapens kennelijk zijn opgeslagen, eh, dat, dat, is, dat is een majeure ja. militaire operatie, dat is niet even een actie. Met andere woorden, uh, in de International Herald Tribune, in de internationale krant, stonden gisteren zeven rode lijnen die Obama aan het schilderen was. Uh, en die zei, deze rode lijn mag je niet over. Met andere woorden, hier ligt weer een steen op zijn maag. Uh, hij heeft gezegd, als er bewijs is dat er chemische wapens worden gebruikt, dan verandert dat voor mij de <lacht> wedstrijd. Het is een game changer. Het zal mijn calculatie veranderen. Nu wordt hij met die uitspraak geconfronteerd uh, en dat maakt het alles behalve gemakkelijk. Ik ben het met de heer Van Kappen eens, uh, Syrië is dermate complex. Je hebt al een aantal Syriërs, er is niet meer één Syrië. De enige oplossing wat mij betreft is, dat en dat is vrijwel altijd zo in dit soort conflicten... ...wapens lossen vrijwel nooit wat op, dat zal ja. de heer Van Kappen hopelijk met mij me eens zijn. Zeker. Uh, Obama moet naar Poetin... En Poetin moet met Obama praten. Uh, en die moeten het eens worden over een politieke Putin zegt u, oplossing. Want Rusland steunt Syrië. Rusland steunt Syrië. Er is alleen een politieke oplossing. En die is dan ook niet ideaal mogelijk. Ik zie niet in hoe je ooit voor dit conflict, dit complexe conflict, waarin we vijf, zes, zeven Syriërs hebben, waarin Assad in feite nog, nog steeds het formele staatshoofd. Assad is eigenlijk ook een militie. Uh, die heeft alleen ja. een luchtmacht. En die kan dus ongelooflijk veel kwaad en ellende uh, aanrichten. Hij kan zijn troepen. Uh, ...standrechtelijke executies laten uitvoeren. De rebellen zijn, zijn ook veelkleurig van zeer radicale salafistische soenieten. Enfin, om ja. daar in te treden militair is, is, is iets waar ik mijn handtekening ja. niet onder zou zetten. Maar in de tussentijd, ook daar, elke dag worden daar staartjes bijgehouden... ...van hoeveel mensen daar omkomen in dit conflict. Het, het lijkt een soort onmogelijkheid om tot een oplossing te komen van Kappen. Ja, dat, nou ja dat, is, dat is de ellende met dit soort conflicten order and war. Het is een dermate gevaarlijk gebied. Want het is niet alleen Syrië. Men, ja. men kijkt naar Syrië, Syrië is, is, is, is een nachtmerrie. Militair, als je daar militair iets zou moeten gaan doen. Maar het hele gebied is uiterst instabiel. Vanaf Irak, wat nog steeds uit elkaar kan vallen in een noord-, een midden- en een zuidelijk gedeelte, tot aan nou ja, Jordanië. What's my words, dat gaat ook gebeuren? Libanon is al Wacht, geïnfecteerd. Dat wel even, Want we, we zijn in nu... Jordanië. Het, het, het erge aan het beschrijven. Dus daar moeten we dan maar even doorheen. Jordanië, wat moeten we daarvoor. Nou ja, ik denk dat Jordanië steeds meer onder druk komt te staan. omdat je daar ook die overspilleffecten krijgt he, van het conflict. In Libanon is dat al aan de gang. Nou, we hebben het, Iran is een destabiliserende factor in het gebied. maar is zelf ook niet stabiel. Uh, in Egypte, Pakistan. Egypte, Egypte dan heb ik ook daar hebben nou ja, als je, dus de, als je dus de Middellandse Zee oversteekt, de Rode Zee, dan krijg je dus dat in Noord-Afrika, de mena regio of de die, die, die, die, die Noord-Afrikaanse regio, is geïnfecteerd door het conflict in Libië. Je ziet de instabiliteit uit de zachte onderbuik van Libië, zie je Noord-Afrika in zakken, Malië, Mauritanië enzovoorts. Dus onze buurhuizen staan in brand op dit moment. Hmm. Nou, als je dan dus besluit om militair in te grijpen in Syrië, moet je wel realiseren in wat voor omgeving je dan militair ja. ingrijpt. En dan moet je dus ook goed nadenken of je, of je de gevolgen daarvan mm. wil dragen. Dus het is het ene, morele, het ene morele overweging... afwegen tegen de andere morele overweging. Als je daar militair in zou stappen, eh, los je wat op. Ja. Of creëer je een nog veel grotere chaos ja. met nog veel meer slachtoffers. Ja, waarmee u hier uh, wel feitelijk een schrikbeeld... Uh... Voorstel. Ja, nou ben ik, ik heb al gezegd, ik ben een slachtoffer van mijn opvoeding en mijn afkomst, maar dat is iedereen ja. natuurlijk. Maar u bent zelf net ook een optimist. Ik ben, ik ben, <laughs> ja, maar ik ben natuurlijk gewend om te denken in worst case scenario's. Die, dat die is, indruk dat hadden we al. Van, ja. daar, ben voor, daar ben ik voor opgeleid. Colin Powell, maar... Colin Powell de oud-generaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, heeft dus gezegd, en ik denk dat dat voor Syrië en de, en de wijdere omgeving ook opgaat. Die heeft uh, de regel van de pottenbakker geformuleerd: Als je het breekt, ben je eigenaar. If ja, you break it, you own it. Met andere woorden, indien wij zouden besluiten, wat ik bepaald niet bepleit... tot een militaire interventie in Syrië... dan ben je daarmee eigenaar van het probleem geworden... Ja. zoals Bush eigenaar werd na 2003 van Irak. Ja. En dat in een periode waarin Amerika er eigenlijk toe neigt... om zich meer en meer uit conflictgebieden terug te trekken... of zich daar in ieder geval minder in te mengen... Uh, Irak, Afghanistan... Uh, uh, ja, ook uit het Midden-Oosten terug te trekken. Want, denken heel veel mensen... Amerika wordt ook minder afhankelijk van de olie in dat soort gebieden... vanwege de winning die ze zelf gaan doen van schaliegas. Is dat inderdaad... Uh, als Amerika zich inderdaad terugtrekt uit die situaties... vanwege die mindere afhankelijkheid van de olie... Is dat, is dat van invloed op de veiligheidssituatie in de wereld, meneer Van Kappen? Ja, absoluut. Maar u noemt twee dingen. Dat is punt één de, de, dat Amerika eigenlijk niet meer zo hap... Is om zich te mengen in dit soort conflicten. Naar na Irak, naar Afghanistan is er eigenlijk in Amerika heel kort te Maar als je ja. achter de schermen naar ze luistert, ja. dan zeggen ze: we gaan dat nooit meer doen. Alleen maar in uitzonderlijke gevallen. Want een stabilisatiemissie, die duurt lang, kost ontzettend veel geld, is heel lastig. We hebben daar niet het politieke uithoudingsvermogen voor. We hebben er financiële uithoudingsvermogen op dit moment niet voor. Maar we hebben ook het militaire vermogen er ja, niet meer dus voor. Dus dat is aan de ene kant? Dat is aan de ene kant. Tegelijkertijd zie je dat door de vondst van schadigas. En naar mijn idee is dat echt een black swan. Dat is echt een, een, een, een game changer. Uh, je ziet dat schaliegas uh, uh, gevonden is in Amerika. En dat ze ook de technologie hebben ontwikkeld om de milieueffecten enigszins te compenseren. Ze hebben nu een gebied van 17 keer Nederland waar ze dat schaliegas en olie uh, aan het winnen zijn. Waardoor ze binnen minder drie, afhankelijk worden van, van de olie. Jaar, uit binnen die drie jaar land. is Amerika volledig onafhankelijk van olie en gas uit het buitenland. En binnen een aantal jaren, men schat vijf tot tien jaar, is Amerika een van de grootste olie- en gas-exporteurs in de wereld. Wat betekent dat? Dat betekent onder andere dat de vijfde vloot, waar ze tussen de 20 en 50 miljard dollar. Per jaar aan uitgeven, afhankelijk van hoe je rekent, mm -hmm. die daar is om die olieaanvoer voor het Westen, voor Europa, voor Amerika veilig te stellen. Door die chokepoints, de staat van Hormuz, Bapelmanda, de Rode Zee. Ja, die gaan ze daar natuurlijk niet laten liggen. Ze zullen zeggen: van dat is een beetje jullie business. Dan trekken ze zich uit, hoor. Europa dat dus Neem, neem dat maar over. Het. Je ziet dat al die kleine oliestaatjes die nu vaak toch de bevolking nog rustig houden met gigantische hoeveelheden geld, vrij onderwijs, vrij. Dat, nou, dat loopt terug, die inkomsten. Ook Rusland. Waar de economie natuurlijk helemaal niet zo goed draait. Maar die leven op de inkomsten van olie en gas. De export besteden enorme hoeveelheden geld weer aan hun defensie. Ja, die krijgen er ook een tik van. Want olie en gas zal goedkoper worden. Ja. En dat, dat betekent dus ook... Onze economische veiligheid komt daarmee in het geding. Want bedrijven als DSM, die heel veel energie verbruiken... ja, waarom zou je in Nederland blijven zitten... als je voor 40% goedkoper energie kan krijgen in Amerika? In Amerika, dan verkast je dus je handel naar Amerika toe. Dus het heeft enorme gevolgen. Geopolitiek, economisch, militair. En... Nou, veiligheid is een breed begrip. Het raakt ons op vele aspecten van onze veiligheid. Ja. Van onze militaire veiligheid, tot onze economische veiligheid, tot aan de ecologische veiligheid. Want er is... speelt natuurlijk ook nog een ecologische uh, dimensie. Ja in precies, mee. want dat milieuaspect is nou bijvoorbeeld gewoon in dat kleine Nederland, in, uh, op die vierkante centimeter hier, waar wij zitten, in Den Haag, een discussie. Ja, dat schaliegas, daar moeten we eigenlijk maar niks mee te maken hebben. Zeggen sommige partijen, want het is erg uh, slecht voor het milieu. Ja, de, de, de, de technieken die men ontwikkeld heeft in Amerika... om die milieueffecten te dempen, die, die, die, zijn, die zijn er. Ja, maar je noemde Nederland, net een gebied van 14 keer Nederland. 17 keer, 17 Nederland, keer Nederland. En dat zelfs. is nog maar een klein gedeelte van waar dat schalie en nee. uh, olie zit in Amerika. Hier in Nederland. We leven natuurlijk in een heel dicht bevolkt land. Dus ik denk dat je, dat je... We hebben ook schaliegas en schalieolie. Maar ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn. Dat je eerst eens even goed moet kijken waar zit dit. En is die technologie ook in Nederland... in een dichtbevolkt land als Nederland... voldoende om de milieueffecten te dempen. Ja. Maar even naar de veranderende veiligheidssituatie... meneer De Hoopscheffer. Uh, het, het beeld dat Van Kappen schetst... betekent echt dat er hele grote invloed zal zijn. Dat betekent dat, uh, dat de verhoudingen uh, in de wereld, zoals de heer Van Kappersen beschreef, uh, drastisch veranderen. Dat straks, om even bij het Midden-Oosten te blijven, dat straks uh, Peking, Beijing, de Chinezen... veel meer belang hebben bij het openhouden van de straat van Homo's dan de Amerikanen. Uh, of, of het Westen, dat is ook buitengewoon interessant... In de hele discussie met Iran rond uraniumverrijking. Eh, eh, als ik in Beijing autoriteit was, zou ik me daar langzamerhand ook zorgen over beginnen te maken. Als dat verkeerd zou aflopen, wat, ja. zeg ik, helaas nog steeds niet is uitgesloten dat dat verkeerd afloopt. Het is ook een, een, een krachtige boodschap voor Europa, even aanhakend bij de heer Van Kappen... Eh, dat de verantwoordelijkheid, en dan ben je weer terug op het Europese debat, ook militair van Europa... Uh, serieuzer zou moeten worden benaderd... Uh, dan wij dat op dit moment doen. Maar in, in, in deze uh, tijd zijn, zijn wij juist allemaal bezig... om te ja, bezuinigen op de is, Ja, en, en, en dat vind ik als je deze analyse deelt... maar deze analyse wordt in Nederland te weinig gemaakt... vind ik dat een heel uh, onverstandige keuze. Omdat als je hiermee doorgaat, met wat nu jaren en jaar gebeurt... onder alle kabinetten, dus daar hebben alle partijen verantwoordelijkheid, ook uw partij, uh, verantwoordelijkheid ja. voor te dragen... dan kun je uh, op een bepaald moment, ook als Europa, niet meer waarmaken... wat je veiligheidspolitiek en militair zou willen waarmaken. En daar zou ik toch wel aan hechten persoonlijk. Ja, nou, dat u, raakt u een punt en dan zijn we ook uh, terug eigenlijk hier uh, op het Binnenhof. Er is natuurlijk uh, het gegeven wat u zelf al vertelt... dat er ongelooflijk veel bezuinigd is op defensie, dat er geen geld meer is... Uh, maar wel dat laatste Halbe Zeilstra, de fractievoorzitter van de VVD... de partij die in het kabinet zit, weer pleiten voor uh, meer geld voor defensie. Heeft u hem dat verteld, meneer Van Kappen? Want u bent ook van de VVD? Ik ben ook van de VVD, maar meneer Zeilstra is slim genoeg om dit allemaal zelf uit te vissen. Hij nou ja, heeft dat dus inderdaad ik. dat, uh, dat schaliegasverhaal dat, dat heeft bij hem een beetje toch de trigger geweest van we moeten oppassen. En dat is ook zo. Kijk, als wij alleen in Nederland onze defensie helemaal kapot bezuinigd zouden hebben... dan is dat nog tot daar en toe. Maar als je kijkt naar Europa... Europa slaat geen deuk in een pakje boten, militair gezien. Nee. En dat gaat ons in de toekomst opbreken. Want als de Amerikanen toch echt hun aandacht gaan verleggen... meer naar, naar, naar Azië toe en tegelijkertijd ook de drang er niet meer is... om dus het Midden-Oosten echt uh, die vijfde vloot uit te houden... dan zal men toch steeds meer naar Europa kijken en zeggen... hou je eigen broek op. Het is ook nog zo dat 75% van de kosten van de NAVO... Ik zal er misschien net iets naast zitten, meneer Opscheffer. Nee, ja, Worden betaald door de Amerikanen. Ja, hoe lang pikken ze dat nog? ja, ja. Meneer optreffer, ja, dat is inderdaad wel een punt. U bent eigenlijk ook u bent minister van Buitenlandse Zaken geweest. U be, CDA heeft altijd een prominente rol gespeeld in het kabinet. Mede verantwoordelijk geweest voor uh, uh, dat slagveld bij Defensie. Zeker. gezegd de afbraak. Zeker, en daarom was ik ook erg blij met, er met er de opmerking van, van, van Halve Zijlstra. Ja, nou, nou, ik, ik, ik, heb, ik heb denk ik in de loop der tijd uh, een, een, een, een, uh, een redelijke reputatie opgebouwd... ook in de politiek al... door te blijven pleiten voor Defensie. Ja. Dus ik heb dat altijd gedaan, ook als Kamerlid al. En toen begon het al. We zijn eigenlijk sinds 1989, toen de muur viel... zijn we vredesdividend aan het incasseren. Nou, die periode zou langzamerhand afgelopen moeten zijn. En er zou een serieus debat moeten zijn... Eh, dat naast volksgezondheid en onderwijs en infrastructuur... Ook defensie belangrijk is. Ik ga even naar Libië. Europa was niet in staat. Iedereen heeft de NAVO van harte geluk gewenst met Europa. Maar Europa was helemaal niet in staat geweest. Om zonder Amerikaanse steun. Die Libische operatie uit te voeren. Mm -hmm. En dat is een teken aan de wand. Uh, en op het moment dat de Amerikanen inderdaad zeggen. Uh, over to you guys. Uh, Doe do het nou maar in zelf. Uh, ja, dan is de vraag. Uh, waar moeten wij dat dan mee doen? Ja, vindt u dat zorgelijk? Want ja. de analyse zoals Van Kappen die ook net gaf. Mm. Ja, zegt u ja, meteen. Ja, ik deel de analyse van Van Kappen, punt 1. En ik vind het buitengewoon zorgelijk. Maar er is helaas in de, in de Tweede Kamer uh, nog weinig verandering te bespeuren, afgezien van uh, de ene zwaluw uh, Halbe Zelstra... Uh, die is, het, heeft aangedurfd om te zeggen... Uh, deze koers moet worden verlegd. Ja, maar dat is een heel gevoelig punt, want uh, er moet bezuinigd worden. Dat is uh, het woord bezuinigen dus ook op defensie. Zo, zo simpel is het. Nee, dat, maar dan zeg ik tegen u en anderen... Uh, er is dermate radicaal en rigoureus bezuinigd uh, sinds 1989... dat er een moment moet komen dat ik hoop dat we die discussie weer eens op een behoorlijke manier gaan voeren. En ik zeg dat nogmaals niet alleen in het Nederlands belang. Mm -hmm. Ik zeg dat in het belang van Europa en de wereld. En daar heeft het bedrijfsleven, van Kappel noemde DSM... het Nederlands bedrijfsleven, heeft daar evenveel voordeel bij eh, als, als, als wie dan ook. Door de Zuid-Chinese zee gaat een derde van al het commerciële scheepshandelsverkeer ter wereld. Gaan wij dat helemaal aan de Amerikanen overlaten? Ja. Yeah. Uh, gaan wij uh, de bescherming van, van, van sea lanes, zoals dat heet, van, van, van zeewegen... gaan we dat helemaal anders overlaten? Ik hoop toch van niet. Ja, maar toch is uh, ook meneer Van Kappen uh, uh, die bezuinigingsdwang zo dominant... dat ook bijvoorbeeld over uh, de aanschaf van een uh, nieuw vliegtuig, de JSF... Uh, ja, eigenlijk een blok aan het been van, van de coalitie, zo lijkt het bijna. Ja... Laten we eerst even de zaken in verhouding zetten. Ik begrijp best dat de mensen uh, bezig zijn met hun baan en hun moeder in het bejaardentehuis... en dat zorg belangrijk is en, ja. en sociale zekerheid. Maar ga nou eens even kijken naar de verhoudingen. We geven zoiets van 79 miljard uit aan zorg. 200 miljoen euro per dag. Uh, we geven zoiets van 74 miljard uit aan sociale zekerheid. En we geven maar 7,7 miljard uit aan je defensie. Het is al bijna niks. Als je daarna gaat kijken, en je, moet je het ook in verhouding zien... 200, miljard, 200 miljoen euro per dag geven we uit aan de zorg. Het instand houden van de hele onderzedings bijvoorbeeld, van de marine... kost ongeveer 50 miljoen. Dat is dus dat is een dagdeel. Ja. Zorg in Nederland. We hebben ze we het over, natuurlijk. Nou ja, ik wil niet zeggen, we hebben ze het over. Ik begrijp best dat het dat, dat belang voor defensie wordt afgewogen tegen die andere belangen. En die andere belangen spreken bij de kiezer natuurlijk veel meer. Ja. Dus het, je wint geen kiezers als je het opneemt voor defensie. De verhoudingen liggen steeds. Maar scheef, ik vind ook dat politici uiteindelijk ook het juiste moeten doen. En dat je ook af en toe de onaangename boodschap moet brengen. van Veiligheid is wel een eerste verantwoordelijkheid van de staat. Ik ben niet zo gek op staatsbemoeienis, dat, dat, dat zult u begrijpen. Maar dit is wel een verantwoordelijkheid van de staat. Dit moeten we doen. Als je dat combineert met het feit dat we een derde bezuinigen... op het budget van de, van de AIVD... dan denk ik, we moeten toch echt oh iets serieuzer gaan kijken... naar de veiligheid van dit nou, land. Nou, dan noemt u een aantal punten... waar het naar uw idee, als ik u goed begrijp, niet goed mee gaat. Even nog dat puntje van die JSF. Of, uh, moeten we daar ook over ophouden? Daar zo over te lopen emmeren dat het zo'n duur ding is? Nou, de JSF, ik weet niet hoeveel tijd we hebben... want daar kunnen we een hele dag over praten. Maar, maar... Nou, laten we, we proberen, laat we proberen om, om, om een paar feiten gewoon op tafel te leggen. Punt 1, als je naar alle studies van de toekomst kijkt... is het zo dat Nederland ook een geavanceerd gevechtstoestel nodig zal hebben... voor de eerst 130 30, 40 jaar. Dat is één. Ten tweede, uh, je moet het beste vliegtuig kopen voor de beste prijs. Maar daar... Tot zover is het simpel. Maar ja. nou moet je gaan afwegen wat is het beste vliegtuig... en wat is nou de beste prijs. En dan moet je dus proberen om het juiste plaatje te maken... alle stukjes van de puzzel op tafel te leggen... en dan kan je er politiek iets van vinden. Het vervelende op dit moment is... dat we die stukjes van de puzzel niet goed op tafel krijgen. Omdat de JSF bijvoorbeeld een vliegtuig is... wat eigenlijk ontwikkeld wordt terwijl die... Eigenlijk al met testtoestellen vliegen. Een ja. ontwikkeld uh, werkende weg, zoals meneer Lubbers dat zei. We weten dus niet precies hoeveel die gaat kosten. We weten niet precies wat de exploitatiekosten zijn. Ik lees bedragen van 11.000 dollar per vlieguur tot aan 35.000 dollar nee, per u vlieguur. Je schetst alle dilemma's, maar. Nou, de, Wat, de oplossing is er dat, niet. Nee, maar dat het dilemma is dus dat je dus een puzzel probeert te maken. Je probeert het plaatje te maken en daarna een beslissing te nemen... terwijl je essentiële stukjes van de puzzel mist in dat plaatje. En dat is het dilemma van de, de, mevrouw Hennis, onze minister van Defensie... Ja. maar ook van de Kamer. Ja. Als je als Kamer daar een oordeel over wil, wil vellen... dan moet je de juiste stukjes van de puzzel op tafel hebben. En dat is het grote probleem bij deze hele discussie. Ja. Nou, er is dat... geen twijfel dat we zo'n vliegtuig nodig hebben... maar het beste vliegtuig voor de beste prijs... dan moet je wel de juiste stukjes op tafel van de dat gaan we in het najaar we het in het weten. In het najaar weten we wat de minister daarvan nou, vindt. Ik heb de indruk dat we er zo goed als bijna doorheen zijn. Is dus het mogelijk om in één woord positief af te sluiten, meneer De Hoopscheffer? Positief in die zin dat, dat we in een tijd leven... dat oorlogen tussen staten nooit zo gering in aantal zijn geweest. Uh, maar dat we ook in een, een tijd leven waarin intrastatelijke conflicten... binnenstatelijke conflicten, we hebben het over Syrië gehad zo buitengewoon complex zijn dat we niet op al die vragen... antwoorden hebben, wat als ik heb die pretentie niet? Nee. Nou, wij zeker ook niet. We hebben het wel geprobeerd in deze uitzending van Troskamer Kamerbreed. Dank voor uw komst, Jaap de Scheffer en Frank van Kappen. Daarmee eindigt deze uitzending. Ik wens u een mooi weekend op deze 4e mei... en morgen feest vieren op 5 mei. Dank. Dag.